Levi van Eck met het NOS-journaal. Het metrostation Rokin, vlakbij de Dam in Amsterdam, is weer vrijgegeven. Begin deze avond werd het station ontruimd en werd de omgeving urenlang afgezet... vanwege een volgens de politie verdachte situatie. Er zou bij de politie informatie zijn binnengekomen over mogelijke explosieven in het metrostation. Het team Explosieve Verkenning deed onderzoek, maar er is niets verdachts gevonden. De Turkse president Erdogan lijkt opnieuw een nederlaag te leiden in Istanbul. Met 50% van de stemmen geteld lijkt oppositiepoliticus politicus Imamoglu voor de tweede keer op rij de burgemeestersverkiezingen in Istanbul te winnen. Hij heeft tot nu toe meer dan 50% van de stemmen gekregen. In heel Turkije gingen vandaag miljoenen inwoners naar de stembus voor lokale verkiezingen. Er wordt vooral gekeken naar de verkiezingsstrijd in Istanbul, de grootste stad van Turkije... Erdogan hoopte met zijn kandidaat de miljoenenstad weer in handen te krijgen. Niemand weerhoudt Israël ervan om Rafah binnen te vallen in het zuiden van de Gaza-strook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op een persconferentie. Hij herhaalde dat een grondoffensief noodzakelijk is om Hamas te verslaan. Israël bereidt de operatie al weken voor. In en rond Rafa verblijven bijna anderhalf miljoen Palestijnen... Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten... hebben zich uitgesproken tegen zo'n grondoffensief. Roemenië en Bulgarije zijn vandaag gedeeltelijk toegetreden tot het Schengengebied. Reizigers uit de Europese Unie die per vliegtuig of boot de landen inkomen... hoeven niet meer door grenscontroles. Door een veto van Oostenrijk geldt de paspoortcontrole nog wel voor de landgrenzen. Oostenrijk vindt dat Roemenië en Bulgarije eerst meer moeten doen tegen illegale migratie. Het weer, er trekken vanavond buien over het land met lokaal kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig, later op de meeste plaatsen droog, bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1587... hier op je eigen lokale radio. The Gifts, dat is uh, zowel het album als de track... van Christian Miller en Alice Ashby. Waar beginnen we dit uur mee... Dan krijgen we het nieuwe album van de Haikyuu project. Uh, project, dat is uit uh, het Scandinavië. Het album heet Joy en dan Hanami. Ook het album in de track van Jargoona, dat is een, uh, even kijken, oh nee, dat, is, dat komt daarna. Dat is, uh, ik weet eigenlijk niet waar die vandaan komt, Nancy Ferrara met gente die dat is een uh, uit Portugal, ja. En dan Elion, een goede bekende van ons. Die heeft een nieuw album gemaakt. Hidden Kingdom, En daar gaan we natuurlijk ook naar luisteren. Track 5. En een man die uh, nou, al jaren meeloopt in het nieuwheidsmuziek muziekwereldje. Steve Roach. Die uh, heeft een nieuw album uitgebracht. Reflection in the Repose. En uh, ja, ik heb hem eigenlijk... Uh, nog nooit, ja, heel vroeger, 25 jaar geleden misschien, eens een keer gedraaid. Maar hij is in ieder geval terug in de pixel Radio Shows. Dat is erg fijn. Dan hebben we natuurlijk, gaan we daar naar de laatste trek kijken: 15. En, uh, ja Het zijn allemaal korte trekjes, dus ik hoop dat ik het, het uur vol krijg begroeten heb ik altijd nog mijn zeetje natuurlijk, dat is ook altijd fijn Mountains, dat is het laatste album waar we gaan luisteren van Alice Thompson en eens even kijken pixelradio.info, daar vind je het allemaal terug ja, de laatste nieuwtjes natuurlijk van uh, New Age Music Guy en uh, nou ja, en ik ga natuurlijk alle artiesten promoten met hun nieuwe albums en dan vind je ook allerlei uh, websites van de artiesten terug. Nou, veel hartstikke plezier. Mm -hmm. Kun je zolang een Thank you